Vrijdagavondcafé live uit Hotel Hoogland onder de rook van de Zandvoortse Watertoren tot 9 uur met allemaal nostalgische nummers. Vandaag met Roy Haldeman, techniek en ik ben Fred Kroosberg, presentatie. We gaan heerlijk door met Paul N.K. en het nummer, Diane. MUZIEK <middels> But I missed till I kissed you. Uh huh. I kissed you. Oh, yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could Kissed ya oh yeah. Oh, you don't realize what you do to me, and I didn't realize what a kiss could be. Mm, you gotta wait. Uh -huh, I kissed oh ja, yeah, ik uh -huh, Oh ja, yeah, ik De Happily Brothers waren dat natuurlijk, dat hoorde u onmiddellijk heerlijk, en het was heel wat gekus. We gaan een lange tijd terug, maar ik heb het dan over de zanger Jo Visser. Toen de tijd had hij een heel andere naam. Of een heel andere naam. Hij noemde zich toen Jaap Fischer. En hij heeft een aantal uh, hele aparte nummertjes in 1961, 62, 63 laten uitkomen. Ik heb een uh, prachtige cd uh, in mijn handen. De liedjes van Jaap Fischer heet dat. En ik ga er een van draaien. En dat is uh, nummer 19, De Euromoord. De politiek. Kan ons niet scheiden De politiek krijgt dat niet voor elkaar Al komen er nog zo beroerde tijden De politiek drijft ons niet uit elkaar want als ik jou ziet, denk ik... Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, je bent veel mooier als de hele EEG. Dit vind ik enkel aan de Europoort. Je bent een eurovrouw. Ik doe een euromoord voor jou. Want als ik jou zie, denk ik yeah, yeah, yeah, yeah, je je je je je je je EEG. Dit vind ik enkel. Aan de Europoort, je bent een je je je je een je je Ik doe een euro Soms moet ik zo ontzettend huilen om politiek, maar dan weer ben ik blij dat ik met geen minister hoef te ruilen. Al wil hij dat. Dan nog zo graag Met mij Want als hij jou Ziet, denk Jee, je, je, je, je, dit vind ik zelfs niet aan. De Middellandse Zee, dit vind ik hier slechts. Aan de airport. je bent een eurovrij. Ik doe een europort voor jou. Want als hij jou ziet, denkt hij. Jee, je, je, je, je, dit vind ik zelfs niet aan. De Middellandse Zee, dit vind ik hier slechts. Aan de aeroport, je bent een eurovrouw, ik doe een euromoord voor jou. De politiek, mijn schat is net niet chic. Mijn schat en net niet plat, mijn schat is politiek. De politiek. Mijn schat is niets voor mij, mijn schat, want dat ben jij. Mijn schat, want dat ben jij. Want als ik jou ziet, denk ik.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 Ik doe een euromoord voor jou. Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speelt en toe. Dat is voor ons kinderen het beste wat bestaat. Zijn eet bij ons vandaan. Daarom gaat de kar s morgens al op weg. Dansen zijn wij niet zo laat. Heeft mama een goede bui? En is papa niet te leuk. Nou, dan gaan we naar de spiertuin. Ma draagt broodjes in een manspaan. Zijn tanden door zijn lip, hij groot als een wilde, als papa verdient verbinden wil. Lien rijdt in de molen rond, jankend als een jonge hond, want ze willen ruim. En de ring dat staat niet stil, heet mama ronde bui en is papa niet geluid. We draaien en we schommelen zo fijn tot we mistelijk van de draaien No lo quieren, no lo quieren ni ver. La linda señorita no lo deja y entra ya vuelta Pipito, yo se puedo consolar. Oh, oh, oh, oh, oh Pipita ten piedad. Oh, oh, oh, oh Pipita ten piedad. Ay Pipita, Pipita de Mallorca, abreme la puerta, abreme la puerta. Abreme la de Mallorca,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 We laten Pita de Mallorca werd gezongen door Maria Zamora y Sus Muchachos. En volgens mij kennen oude Zandvoorters deze zangeres nog. Want in de tijd, vlak na de oorlog, speelden ze vaak hier Tom Erich onder andere Eddie Cristiani en ook volgens mij Maria Zamora in een, in een zaak in de uh, Halterstraat. We gaan door met een heel ander nummer, maar dat heeft wel te maken met een band die al onlangs zijn 50-jarig bestaan heeft gevierd. En dan heb ik het over de Dutch Winkel Band. Ik ga een nummer draaien uit die vroege periode en dat is Alexander's ragtime Band. <tied> Dixieland, je hoort het tegenwoordig natuurlijk niet meer, maar in de 50 en de 60 jaren was dat bijzonder populair. Ik uh, wil mij even wijzen naar Chris Barber en de New Orleans Syncopators. En wat dacht u van papa Boos fucking jazzband? We gaan er nog één draaien. Nog één keer dan maar Dixieland met Slaven mijn Prinsje slaap zacht. Little Richard, met een bekend nummer wat nog steeds gedraaid wordt. We gaan terug naar Duitsland toe. En daar speelde Cornelia Froboes, aan het begin van haar carrière allereerst ook bekend als de kleine Cornelia en later als Connie, dat uh, een tieneridultje in de jaren 50 en 60. Pak die badenhoze aan, was haar eerste hit in 1951, toen was ze acht jaar, en het liedje werd geschreven door haar vader. Maar in 1962 vertegenwoordigde ze Duitsland op het Songfestival. Ze werd de zesde mee met twee Kleine Italiener. Maar het lied zwierf wel over heel Europa heen en werd een grote hit. In haar latere carrière werd Connie een gevierd actrice. We gaan luisteren van de cd Stark naar het nummer Diana van Connie Froboes. Wie een Märchen fing es an, dat die Zauberfee es sann. Wer van euch noch träumen kan, hört zich die Geschichte an. Denn Kaum Sadaianas Bild im Traum träumt ihr da ihr so allein, könnte sie doch wirklich sein, träumt von ihr so manches Jahr weil sie schön wie Mutter war. Oh Bloy, Bloy bei ihm, Daiana. Wache oder Träume, ruft nach ihr, kommt zu mir. Oh oh, oh, oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ob sie wohl sein Ruf hört, seine Sehnsucht je erfährt. Denn so ist es ja im Leben oft, dass man sich das große Glück erhofft. Drum, wenn es ein Traumbild macht, dass das Glück Diana. Right, Diana. Right, Diana. Als je aan Cody Frobus denkt, dan denk je ook vaak aan Peter Kraus. En Peter Kraus werd geboren als Peter Siegfried op 18 maart 1939. Hij is toneelspeler en zanger. En is nog steeds actueel. Hij was bijzonder populair in de jaren 50. Samen in vrolijke musicals met Conny Frobus. En uh, Kraus is de zoon van de Oostenrijkse regisseur cabareté Fred Krausnecker. En bracht zijn jeugd afwisselend door in München, Wenen en Salzburg. Maar we gaan nu maar eens een keer luisteren wat uh, hij nog te bieden heeft. En dan gaan we helemaal terug in de tijd naar het bekende nummer van hem. Sugar Baby. a, one, a two. 3, 4, sugar, sugar, baby. Oh, baby oh, oh, sugar, sugar, baby Mmm, zei dat lieb to me Sugar, sugar, baby Oh, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby Mmm, oh, dan blijf ik bij die En Susie en Marlene, kent die Mary en die Jane. Ook Diana is bezaubernd en neer. En dat een is me klar ik kom daer in gevaar. Maar wanneer ik dichticht hätt, oh Sugar Baby. Hey! Sugar Sugar Baby! Oh Baby! Oh, oh Sugar Sugar Baby! Mmm! Was zij dat liefst u mij! Sugar Sugar baby. Oh, baby! oh Oh Sugar Sugar Baby! Oh, baby! Mmm! Bleib ich bei dir Du hast Charme und du hast schick und dein Lächeln und ein Blick rauten schon am ersten Tag mir die Ruhe, wenn ich dich bekomme It's not you, sugar baby Hey, sugar sugar baby Oh, baby. Oh, oh sugar sugar baby my oh, mm, sides will cleave to me Sugar sugar baby Oh, baby. Oh, oh sugar sugar baby Meine Damen und Herren Ein Legionär lief einen ganzen Tag In die brennende Sonne Durch den heißen Sand der Wüste Gequält von Hunger und Durst Aber stur hält er durch Denn in Algier Dort in dem Frauenhaus Befindet sich die Frau seiner Träume Laila, In der magisch helle Tropenacht vor dem Frauenhaus in Algier hat ein dunkles Auge angelacht den armen, bleichen Legionär und das Auge hat ihn toll gemacht vor dem Frauenhaus in Algier und es klingt ein heißes Liebeslied Sterbensmüt und weich Laila Heute Nacht muss ich dich wieder sehen. Nein deine schlanke Bautenglieder gliede Oh of gold, the certainty of growing old that right is right and left is wrong, that north and south can't get along that east is east and west is west and being first is always best but I believe in love I believe in babies I believe in mom and Only those who congregate I like to think of God as love He's down below, he's up above He's watching people everywhere He knows who does and doesn't care And I'm an ordinary man Sometimes I wonder who I am, but I believe I believe in magic And I believe in you I know with all my certainty What's going on with you and me Is a good thing It's true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 Don Williams was dat in I Believe in You. En daarvoor hoorden we nog een nummer wat heel lange tijd bij de, bij de uh, hip Rates grote ogen gooide. Laila van Bruno Maceric. Heel, heel lang geleden. Nog lang geleden is een uh, nummer van Bing Crosby en Grace Kelly. Grace Kelly in schoonheid. Uh, ook nog een prinses later in Monaco. Uh, op een vervelende manier om het leven gekomen. Maar zingen kon ze. En het nummer wat haar ook beroemd heeft gemaakt samen met Bing Crosby is het nummer True Love. Sometimes Honeymooners mooners at last alone, feeling far above. Hello. Ik blijf een beetje in de zwijmelmuziek. Maar ik heb het dan over een man die zichzelf zag als een devote wedergeboren christen. Die ook muziek en filmrollen weigerde die tegen zijn morele standaarden ingingen. Inclusief filmrollen met de toenmalige sexybol Marilyn Monroe. Verdere activiteiten behelsten van hem het presenteren van televisieprogramma's eind jaren 50 en 60. En hij startte ook met het schrijven van zelf. Uh, uh, hulpboeken voor pubers. Bone, ja, Pat Bone, woont tegenwoordig in Los Angeles in de staat Californië met zijn vrouw Shirley. En ze zijn invloedrijke en gerespecteerde leden van de kerk op weg in San Fernando Valley. Ik ga van hem draaien Love Letters in the Sand. On a day like today I mm -hmm. Armstrong was dat met musket Ramble en dat was een van de eerste platen die ik met mijn tante, die een prachtige pick-up set had, mocht draaien. Die was uit Indonesië gekomen, helaas geforceerd moest dat allemaal gebeuren, maar ze had toch wel zoveel pensioen dat ze het een en ander kon permitteren en met, ik kon mijn vingers aflikken als ik naar die platenkast keek... met Fetch Domino, 78 plaat Louis Armstrong. Ja, Louis Armstrong, hij werd geboren op 4 augustus 1901... en overleed in New York op 6 juli 1971. De bekende jazz en het is Zanger Entertainment... had een bijnaam, Satchmo of Satch, een afkorting van Satchelmouth, buidelmond. Hij was ook bekend als Dippermouth, net als Satchmo, een referentie aan zijn grote mond. Door vrienden en collega's werd hij meestal aangesproken met Pops. Een naam die hij zelf ook voor anderen gebruikte. Met uitzondering van Pops Foster. Die hij stevast Georgie noemde. Een legende dus. Maar een legende hier in Nederland zijn er nu ook de Blue Diamonds. Laten we gaan luisteren naar het prachtige nummer Little Ship. MUZIEK the show Nostalgie, jeugdherinneringen werden doorgenomen door Fred Kroosberg, presentatie en Roy Haldeman techniek. Ik hoop dat u ervan genoten hebt en weer een hele hoop herkend hebt uit uw vroegere jeugd als het gaat om de ouderen en de jongeren. Ja, dat moet ik maar eens horen, want ik zal links en rechts om me heen horen in Zandvoort. In elk geval nog een fijne avond en tot ziens.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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Een demonstratie tegen de anti-kraakwet in Amsterdam verloopt onrustig. Een groep krakers heeft met stenen en flessen naar de politie gegooid... en enkele auto's liggen op de kant. De mobiele eenheid heeft charges uitgevoerd... Enkele mensen zijn gewond geraakt. De wet die kraken verbiedt is vandaag ingegaan. Enkele honderden krakers verzamelden zich rond vijf uur op het spui voor de demonstratie. Hoeveel betogers zich tegen de politie hebben gekeerd is onduidelijk. Justitie, politie en gemeente in Amsterdam willen op basis van de nieuwe wet... de komende tijd zo'n 200 kraakpanden in de stad ontruimen. Ziekenhuis Bethesda in Veen wil een schadevergoeding van CZ... De zorgverzekeraar meldde deze week geen zaken meer te willen doen met zes ziekenhuizen omdat de behandeling voor borstkanker onder de maat zou zijn. CZ wilde een zwarte lijst publiceren, maar dat werd door de rechter verboden. De namen van de ziekenhuizen, waaronder die in Hogeveen, lagen inmiddels toch op straat. Het ziekenhuis eist nu een vergoeding vanwege reputatieschade. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. Omdat er ook veel onrust was ontstaan onder patiënten... heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg gereageerd op de CZ-lijst. Volgens de inspectie voldoet de borstkankerbehandeling... in alle zesde ziekenhuizen aan de normen. De tv-programma's Ik hou van Holland, Wie is de Mol en de TV-kantine... maken kans op de Gouden Televisiering. De AVRO heeft de nominaties bekendgemaakt voor de belangrijkste televisieprijzen. Die worden dit jaar voor de 45e keer uitgereikt. De TV-kantine en Ik hou van Holland, beide van RTL4... zijn voor de eerste keer genomineerd. Wie is de mol van de AVRO maakt voor de vierde keer kans op de prijs. Vorig jaar won Gooise Vrouwen de gouden televisiering. De uitreiking van de televisiering is op 22 oktober. Het weer vanuit het westen bewolking, later gevolgd door regen. Eerst in Zeeland, vannacht ook in de rest van het land...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 We want you to feel this. you to feel this. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five.